Robert Baltus met het NOS Journaal. De operationeel directeur van Schiphol, Hanne Buis, stapt op. Buis was verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de luchthaven. Haar vertrek heeft te maken met een conflict over het aansturen van het vliegveld, meldt Schiphol. Buis kreeg afgelopen maanden samen met de inmiddels opgestapte CEO Dick Benschop veel kritiek. Onder meer over de enorme drukte op Schiphol en de slechte arbeidsomstandigheden van bagagepersoneel. Buis zat sinds 2020 in de directie van Schiphol. De snelweg A15 richting Gorkum is bij Dodewaard al uren dicht na een ernstig ongeluk. Door nog onbekende oorzaak reden drie auto's op elkaar. Twee mensen liggen gewond in het ziekenhuis. Eén bestuurder zou er na de botsing lopend vandoor zijn gegaan en in een sloot zijn gesprongen. Hij is aangehouden omdat hij mogelijk onder invloed was van verdovende middelen. De A15 richting Gorkum blijft waarschijnlijk tot één uur vanmiddag dicht. Turkije heeft een gepland bezoek van de Zweedse minister van Defensie aan Ankara volgende week afgezegd. Gisteren riep Ankara de Zweedse ambassadeur op het matje. Aanduiding is een Zweeds besluit om toestemming te geven voor een betoging in de buurt van de Turkse ambassade in Stockholm. Een extreemrechtse activist wil daar vandaag een Koran verbranden. Volgens Turkije heeft het bezoek van de Zweedse minister op zo'n manier geen zin. Zweden en Finland willen lid worden van de NAVO, maar NAVO-lid Turkije heeft als enige geen toestemming gegeven. De Nederlandse justitie had kunnen weten dat de Syriër, die in Arkel werd gearresteerd, een hoge functie had bij IS. Dat meldt de Volkskrant. In 2018 schreef een internationale nieuwsite dat hij leidinggevende was bij de veiligheidsdienst van IS. De IND wil niet zeggen waarom de Syriër een jaar later een verblijfsvergunning kreeg. Het weer op veel plaatsen vorst, in het noordwesten een enkele winterse bui. Verder af en toe zon, het wordt van 1 tot 3 graden. Morgen langs de oostgrens wat sneeuw, aan de kust wat zon en het wordt dan een graad of 3. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Noord-Holland zijn inmiddels alle files opgelost en rijdt het rijdt overal goed door. Tot zover de verkeersinformatie.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 En baby, ze So please, please,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 ja, we hebben het uh, gisteren in het uh, voorgesprekje gehad over de uh, melkhandel van de Meijen. En uh, toen wist jij niet precies wanneer het was begonnen. Maar dat hebben we even opgezocht, hè? Want het was in 1923. 1923. Ja, dat is uh, geweldig. Je hebt uh, wat uitgedraaid. Ik dat kan al even uh, een klein stukje uit voorlezen. Melk inrichting Louis van de Meijen en zo, in 1923, 1948...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 Um, jouw opa heette ook Louis van de mij. Mijn opa heette ook Louis, ja. ja, ja. En jij, uh, jij had een oom. Oom, die heette ook Louis. En? O, en, en, die, ja. en dan ben ik zelf ook Louis. Dus uh, we hebben drie Louisjes in, de, in, de, in die hele melkhandel gehad. Nou, het is eigenlijk zo begonnen... dat ze in de oost tateraat kwamen. Dat ze... Mijn opa stond dan meer in de winkel. Met oma. Ja. En ze hadden dan drie of vier wijken...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 Straten en plannen. En ik denk dat ik ze in de loop der tijd allemaal bereid heb. Omdat de cabine van de mellekar, ja, een melkkarretje, bijna 25 jaar mijn huis is geweest. En het zou voor mij dus vreemd zijn een geregeld leven te moeten laden. Ah ja, ik herinner mij nog mijn eerste elektro car die ik bestuurde. Ah, man, ik was er trots als een pauw. En popelde om hem met mijn vrouw mijn zoontje te laten zien. Je kent het wel als eerste dag, hè? nieuw karretje, maar even de baas.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 en de tranen sprong in mijn broek. Want achter op die mooie melkkar stond te lezen. Met Melk Meermans. Krijg nou wat? Dacht ik toch. Maar ik geef het wat meer gas en ik bleef achteren draaien. Maar het volgende koffiehuis zette hij in zijn kar aan de kant. Drie parkeerplaatsen had hij nodig. En ik de mijne erachter. Vlak erachter. We waren er tegenop. En toen we binnenkwamen, boot ik op een kop koffie en een nasi ballen. En we raakten de praat.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 We liepen naar mijn oude karretje, vegen er wat stront af, zodat de naam zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen door zijn dikke bril met zijn, zijn, massief luisterend. Met melk meer Ah man, wat er we toen allemaal te bepraten hadden. Jongens nog aan toe. En ik voelde me de koning te raak. En ja, van nu af aan crossen we dus samen door de straten. Ja, hey, jongen, die knul manoeuvreert met het karretje zoals ik een rode melkboer heb zien doen hoor. En als we wij onze karren voortraas in de ochtend gloren, veroorzaken de fles in een machtige rinkel in de straat. En we zien allebei de letters op onze karren waar wij de betekenis zo goed van kennen. Met melk meer mans. Gemaakt een glaasje melk, Stien. Moet jij ook nog melk, wonens? Vijf glaasjes. Nou, ah, lekker. En doet er een balletje bij. Niet zo zaterdag als vorige week hoor. Hij is niet tevreden. Ja, ja. Zeg, uh, als ze het op hebben, ga maar even de wijk in hè. Of moet je dan naar de wc? Oké, okay, kom op dan. Stien de massa hè? Ja. En dat was uh, dingetje, oftewel bekend in Zandvoort als Frank Paardenkoper, met, uh, met melk meer mans. Beschrijf dat liedje een beetje uh, hoe het eraan ging. Ja, zeker weten. Met melk meer mans. Dat is, uh, ja, je verkocht natuurlijk niet zo gek veel in het begin. Want dan uh, had je melk en losse melk. En naderland kwamen er steeds meer, meer dingetjes bij. Dit werd een beetje een kleine kruidenier. Ja, mensen kwamen natuurlijk uh, bij jullie aan de kar. Hebben jullie ook koffie? Ja.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 Was dat niet een, uh, een probleem toen je naar school ging? Want dat deed natuurlijk allemaal anders. Dus ja. ja, je moest natuurlijk die opleiding volgen, dat daar allemaal school. Nee, dat werd uh, avondschool. Dat dus werd ik, avondschool. Ben, ik ben, uh, ja, dan moest je s morgens om vijf uur uh, gingen we op, gingen we de laden En om zeven uur uh, half wacht, moest ik naar de avondschool.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 een gastvrouw die men altijd waardeert, is een die graag op Joffert trakeert. Dus denk aan de yoghurt, die moet u nooit vergeten. Denk aan de yoghurt, u zult toch heus wel weten dat in yoghurt zo wit, pure gezondheid zit, onontbeerlijk overheerlijk belt. Dus trakteer weer de van aan huis.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 ...gaan uitpakken en verwerken. Maar het was dus zo dat jullie nooit naar een groothandel gingen. Het werd allemaal nog aan de deur gebracht. Alles werd aan de deur gebracht, ja. Zoals Alles. jullie dat eten bij jullie klanten. de ja. groothandel hadden jullie dan als klant. En dat kwam dan gewoon gebracht worden. Ja, en meestal op dinsdag werd het allemaal afgeleverd. ja. En uh, nou, er was altijd een hoop handel. Want we hadden natuurlijk veel wijken. Dus er ging best veel handel door. En dan hadden we achter de winkel, had je, of achter de winkel dan had je dan een groot magazijn. En je had een spoelhok.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 We gingen de karreladen om half zeven. En om zeven uur, kwart over zeven, dronken we nog een kop thee. En dan gingen we allemaal aan kant op. Omer Wim ging naar Noord toe. Dan hadden we nog een andere, Klaas Koper, die bij ons werkte. Die ging ook een beetje de Zuid in. En wij gingen onze eigen wijk in. En smiddags, als ik dan klaar was met mijn vader... ging ik met de platte kar naar Noord. Want Omer Wim had een vrij grote wijk. En die kon nooit al zijn...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 En gezond bovendien Voor mij geen wodka, beeld of jenever Oh ja, o oh ja, o oh jee yeah. Want voordat je het weet, heb je last van je lever O oh ja, o oh ja, o oh jee yeah. Met een kater en zonder centen Dan heb je niet veel aan beroemd Je auto agruzelt lamenten en ruzie met moeder de vrouw. Dat is ook niet leuk hoor. Ik wil geen bier maar karnemel. Oh, ja. Karnemel. Oh, ja. Karnemel. Dat is toch zeker goed voor elk. Goed voor elk. Oh, ja. Karnemel. Ik wil geen bier maar karnemel. Oh, ja. Karnemel. Karnemel. Zo is het. Nou ja, ik drink ook wel eens een glaasje appelsap of zoiets. Maar kernemelk is wat ik verliefd. Het is gezond, fris en lekker. En geen last van een kater of dergelijke soort dingen meer. Nou ja, een glaasje wijn of zoiets. Op de jaardag of zo. Ja, wie uh, vroeger keek naar uh, Chef van Oekel?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 werker, hard werken. Maar om de S.V. kart ja, we kregen op een gegeven moment, uh, kocht mijn vader in, uh, bij de familie Kranenburg in, uh, in Haarlem, kocht hij een elektrische kart. En dat was een beetje, uh, ja, achter de, ja, bij de Tempeliersstraat in de buurt zat dat uh, gebeuren. En die mocht ik gaan ophalen. Dus uh, ik naar Haarlem met de bus. En toen ging ik die kart ophalen, nou, nee, elektrische kart.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 Zat boven ook op een, uh, een plek waar je allemaal kratten neer kon zetten? Ja, dat ze hebben ze er ook allemaal zelf op gemaakt, want uh, op het dak die moest je natuurlijk uh, wel een beetje voorraad meenemen. Ja.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 Geld maar in, een goede morgen maakt je blij, van zin. Elke ochtend zeven uur, begint voor mij het avontuur. Alweer een nieuwe dag. Eerst even snel naar het toilet. Ondertussen rook ik een sigaret en dan weer aan de slag. Save the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 Ja, want als je dan ziek was en je kwam niet. dan gingen ze naar een ander. dan gingen ze naar een ander of je had, geen, je had geen inkomen. Dus dat was wel eens hoor. Zeker in de, in de strenge winters die we allemaal meegemaakt hebben. Als ik dan naga dat wij in de straatjes. want nu zie je het hier in Zandvoort ook. in de kleine straatjes er wordt niks gestrooid. en wij hadden natuurlijk om de winkel al die kleine straatjes. Nou, dat was een drama om met die kar.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 Ik heb hier wat geleerd ook. Ja, ik ben zelf altijd bijna nooit ziek. Dus uh, dat hou ik erin. Ja, zo wordt het ook. Ben je bij Albrein wel ziek geweest? Ja, bij alles maar niet zo vaak. Nee. Je ziet het dan bij anderen die uh, ja. inderdaad voor een snot naar thuis blijven. We danken Jan Kool voor de techniek. Niet Jan Kool de melkboer, maar een wat minder behaard persoon.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 6,9. Straks meer. Z.F.M. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur.